Een uh, loterij mogen doen. via de Kamer van Koophandel. zoals uh, dat officieel is vastgelegd. Het mag dus niet langer. Ja. Dan daar dat we vier volle weken hebben. vier trekkingen hebben. nou zijn er onverlaten in dit dorp. waaronder Ben Zonneveld. Ja. die op 28 december 2018. erachter komt dat hij nog een aantal loten heeft. en die denkt: nou, weet je wat.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 Ja, je hebt natuurlijk een beetje, beetje rancune nou. ja. En hey Peter, we hebben nog vier onderwerpen, dus ik zou zeggen: ga je gang. Dankjewel, Ben. Ik ga nummer 1 tot en met nummer 9 doen. <kijf> Claudia Pieter heeft mij ook heel goed geholpen en die doet de andere 10. Ik begin bij uh, prijs nummer 1, cadeaubom van 10 euro. Beschikbaar gesteld op <kijf> XL. Gewonnen door Chantal van der Meijen.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 En een verrassingspakket beschikbaar gesteld door het Zandvoort Museum gewonnen door de familie Koper. En daar heb ik maar even achter geschreven uit de Koningsstraat. Claudia gaat de laatste 10 doen. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En, goedemorgen. Waar we hebben we gebleven? Uh, een waardebon van 12,50 uh, van viskraam Ari Guit gewonnen door Nederpel.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 En, en, en, en die, die en, doen allemaal wat in de pot? Die doen allemaal wat in de pot. En, en uh, ja, ik vind, ik vind het leuk dat ze <kwijnt> ons trouw zijn gebleven. Want vorig mm -hmm. jaar hebben we natuurlijk niet kunnen zingen. Nee. En ze zijn ons toch niet vergeten. Dus nou, prima. Over, uh, over zingen gesproken, waar zijn jullie te bewonderen? Wij gaan, uh, ik denk dat we uh, rond twaalf uur beginnen uh, ter hoogte van de Grote Kort bij, bij Stiphout. En dan... Dan doen we daar een paar carols en dan, dan lopen we weer door naar, uh, uh, ik denk, uh, uh, richting Bruna, richting de Hollandse gebakte kraan. En ik weet nog niet precies of we dan eerst beginnen met de Kerkstraat of eerst met de Haltenstraat, maar dat laat ik even afhangen van uh, uh, hoe het loopt en hoe, hoe lekker het gaat. Ja, jullie... Uh... Dan kunnen we, uh, uh, zeg maar, rond een uur of uh, twee...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 Uh, die uh, hebben wij een tijdje geleden al gesproken... rondom uh, de sluiting van de duinen achter uh, in Noord. Omdat die zouden worden gesloten vanwege ja, de, de overlast... die de Haarlemse honden uit dat services schaven. Waardoor zij eigenlijk uh, ja, uh, aan het einde... Ja, van de, ze mocht ja, niet meer. Hè? Nee, en dat, is, uh, dat was zonde. Uh, Fico Koper stond ook op ons voorgelijst. Uh, dat is uh, iemand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 En toen kwamen we gezamenlijk op het idee van... Hey, uh, misschien moeten we daar gewoon een kort briefje... naar de wethouder toe sturen. Uh, en, en... en meneer Bluis gaat over... Uh, over ja, meneer Bluis gaat erover. Ja, ik kan me nog herinneren dat uh, uh, meneer Bluis ook betrokken was... bij uh, het spalier toen die, die, uh, die woningen vrijgemaakt werden. Ja. Of opgewerkt werden om... Uh, nou, er waren geloof ik wel 40 vluchtelingen in klopt. Die tijd. Ja, en het gaat nu om een, een kleiner gril. Uh, Mevrouw had... nou, Koper die had uitgerekend ja. in het Haarlemse Dagblad... dat we een tiende van de Nederlandse bevolking... een duizendste van de Nederlandse bevolking... We zijn was. een promil van de Nederlandse bevolking. Ja, ja. Ja. Dat we dan met acht tot tien ja. uh, ons, ons gemiddelde deel uh, zouden uh, doen. Ja, klopt. Uh, vanmorgen kreeg ik een persbericht over Haarlem. Haarlem is gevraagd door het COA om, uh, om het te doen... Uh,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 ja, en wij willen dat aan de ene kant voorstellen, en aan de andere kant vinden wij het ook helemaal niet nodig dat dat überhaupt nodig is. Zeg maar. Waarom zou je dingen als je ook jezelf gewoon kan aanbieden? En zeker uh, met de berekening van mevrouw Koper, 8 à 10 mensen, dat, dat kunnen wij in Zandwoord echt wel huisvesten. Denk, denk, denk je dat er een hotel, als uh, je gaat aanbieden daarvoor, of een pension? Sterker nog, uh, ik heb al uh, buitengewoon oh, ja? ontvangen van, van mensen die zeggen: van, Nou, uh, ik heb nu in de wintermaanden toch een mindere bezetting. Ik zou dat best wel willen doen voor drie maanden, voor zes mm -hmm. maanden.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 Right within your heart. You never know what you hold. But at night, you hear them say, Ben.